9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het Openbaar Ministerie wil hogere straffen voor ram en plof kraken. En de Europese Commissie wil, vers wil de verspreiding van nepnieuws... via internet harder aanpakken. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 Dat hij tijdens het debat een motie van wantrouwen indient. Bij een brand in een oliebron in de Indonesische provincie Aceh zijn zeker elf doden gevallen. en tenminste veertig mensen zijn gewond geraakt. De bron was eerder op de dag overstroomd. Mensen uit de omgeving waren erop afgekomen om olie mee te nemen. Waarschijnlijk ging het om een illegale oliebron. Volgens getuigen werd er gelast aan de pijpleidingen. en kwamen er daarbij vonken vrij. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen. Het Openbaar Ministerie gaat per 1 mei hogere eisen voor ram- en plofkraken. Volgens justitie worden die steeds ernstiger. Op dit moment is de eis 15 maanden cel voor zowel plof- als ramkraken. Maar omdat plofkraken volgens het OM gevaarlijker zijn... kan er straks tot twee jaar worden geëist als er geen woningen in het getroffen pand zitten. En wonen er wel mensen, dan kan het OM zelfs tot vier jaar gevangenisstraf eisen. De eis voor een ramkraak gaat omhoog naar maximaal 21 maanden.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 En een grote stap voor de sterrenkunde. Astronomen hebben nu beschikking over de beste 3D-kaart... van ons melkwegstelsel ooit. Vandaag worden de meetgegevens van bijna 1,7 miljard sterren vrijgegeven... verzameld door de Europese satelliet Gaia. Die kan heel precies zien hoe ver een ster staat... hoe die beweegt en welke kleur die heeft. En dat resulteert in zeer precieze datasets waarmee sterrenkundigen een nauwkeurig beeld kunnen schetsen... van de geschiedenis van ons melkwegstelsel.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 75 kilometer file staat er nog. Op de A4 richting Amsterdam is er wel zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Hoofddorp en Badhoeven staat 5 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht en de vertraging is al een half uur. Aan de andere kant is de A7 weer vrij, van horen naar Zaandam. Bij Purmerend Noord staat nog 4 kilometer na een ongeluk. En dan heb je nog een kwartier vertraging. En 20 minuten extra op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Knoop Gouwe en knooppunt met staat 10 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Rechterrijstrook ook is dicht.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 Technisch dienstverlener en een personeelstekort? Sintes.nl Het NOS Radio 1 Journaal. Zes minuten over negen is het. Het Openbaar Ministerie gaat dus hogere eisen... voor verdachten van ram- en plofkraken. En omdat een plofkraak ernstiger is, zal de straffeis daarvoor ook hoger komen te liggen dan bij een ramkraak. Ik praat erover met hoofdofficier Jet Hogendijk van het Openbaar Ministerie Midden-Nederland. Mevrouw Hogendijk, goedemorgen. goedemorgen. Wat is het verschil eigenlijk tussen een plof en een ramkraak? Voor de goede orde nog even. Een ramkraak uh, wordt gepleegd met bijvoorbeeld uh, met een auto tegen een uh, gevel aanrijden. Dus heb je veel schade. Uh, een plofkraak gaat over uh, met explosieven, uh, in dit geval vaak een geldautomaat opblazen. En dat uh, heeft, geeft gewoon veel meer gevaarzetting. Ja, vandaar ook dat u daar veel uh, hogere straf voor wil eisen. Maar ook voor de rampkraken ten opzichte van nu, begrijp ik. Ja, dat gaat ook iets omhoog. Maar de grootste wijziging in de strafeis voor officier van of justitie... zit in, uh, in de plofkraken. En, en dat zit hem erin ook natuurlijk, hogere strafeisen. U hoopt daarmee dat mensen die dit soort snode plannen bedenken... daar dan vanaf zien? Dat is één. Uh, en twee is, we hopen dat als ze uh, veroordeeld worden... ook langer vastzitten. Maar dan moet u de rechters ook meekrijgen... Ja, dat klopt. Dus in eerste instantie is het een strafeis voor officieren van justitie, een uitgangspunt. Ik hoorde net in uw uh, uitzending op het journaal dat het maximaal een straf is, maar dat is niet zo. Het is, een, het is een uitgangspunt. En wat betekent dat dan in de praktijk? Dat als er bijzondere omstandigheden zijn, dat het altijd nog hoger kan worden. En wat is het verschil met nu dan bijvoorbeeld? Wat, wat is het nu en wat kan het dan straks worden? Wat kunt u eisen? Uh, de, de richtlijn, het uitgangspunt is nu 15 maanden en dat wordt vier jaar. Dat is een aanzienlijke verhoging. Ja, ja. we zien ook wel in de praktijk de afgelopen jaren dat het al omhoog gaat. En, en, en rechters gaan daar ook in mee? Ja, rechters gaan daar uh, steeds meer in mee, dat zien wij ook. Uh, en het gaat er uh, natuurlijk om dat wij heel goed aangeven wat de gevaarzetting is. Uh, enorme schade voor uh, de banken uh, bij Geldautomaat. Uh, maar ook de gevaarzetting voor omwonenden. Nou begrijp ik toch dat uit de cijfers blijkt dat er een, een trend juist te zien is... dat het een aantal plofkraken afneemt in, in, in Nederland. Klopt dat eigenlijk? Ja, voor dit jaar ziet het er beter uit dan vorig jaar. Uh, de eerste drie maanden zijn er minder plofkraken geweest. Uh, als ik kijk naar de, de buit, dan is er uh, maar één keer buit gemaakt... Uh, en die uh, plofkrakers zijn aangehouden, die verdachten zijn aangehouden... en die is meteen weer in beslag genomen. Okay, dus dat dus gaat uh, op zich de goede kant op. Het is ook niet erg lucratief uh, kennelijk, Dus als je, als je dat uh, van plan was. En, uh, en, en waar ligt dat aan? De beveiliging is dan gewoon beter of zo? Ja, de banken uh, investeren ongelooflijk veel uh, energie en tijd... in uh, het beter maken van geldautomaten. Uh, beter bestand tegen uh, allerlei uh, aanvallen... Uh, en je ziet dat dat werkt. Hogere strafeisen kunnen we verwachten vanuit het OM... als het gaat over rampkraken en vooral ook voor de plofkraken. Dank voor uitleg, hoofdofficier van justitie Jet Hogendijk. Club down and also while you drink champagne it, is just that Germola laugh. <laughs> She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark and voice, she said Lola L L L Dat is een live versie van Lola. Het is nu 14 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Elisabeth. De halve finale tussen Liverpool en AS Roma eindigde gisteren in 5-2. En dat was een ongekend hoog aantal doelpunten, Concludeerden wij.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 Ja, en dat klopte dus helemaal niet als een bus. En dat hebben we geweten ook. Johan, Fred, Hans en Caroline mailden ons. Foei, jullie vergeten dat Ajax... in de halve finale van de Champions League in 1995... ook met 5-2 won, schrijft Caroline bijvoorbeeld. Um, wat, nou, we, wat had Gio voor verklaring hiervoor? Nou, hij, uh, we hebben hem er even over gebeld... en hij zegt dat hij inderdaad een foutje heeft gemaakt. Hij had het opgezocht op de UEFA-site... maar daarbij de verkeerde lijst uh, erbij gepakt. Dus mea culpa, zegt Gio. Ja, Ze hadden toch ooit wat in Amsterdam dus... Huh? Ja, ja. Nee, dat is een flauw grap, ja, ja, ja, ja. ja. We hebben als goedmakertje oh. voor Caroline en voor Johan, Fred en Hans uh, nog even een fragment erbij gepakt van de vreugde na het fluitsignaal in 1995. En daar fluit hij wel. En daar vliegt iedereen weg. Alle kant op, rijkaart een kant op. Kluivert een kant op. En kluivert, waar gaat hij eigenlijk heen? De supporters helemaal weg. Theo Reitsma. Uh, nou, genoeg over dat. De memo's dan over de afschaffing van de dividendbelasting. Die zijn openbaar gemaakt. En daar hebben we aardig wat aandacht aan besteed vanochtend. Politiek commentator Xander van der Wulp zette alles op een rij. En er waren reacties van oppositiepartijen SP, PvdA, GroenLinks ook. En luisteraar Marco die wil weten waarom we spraken met de oppositie... maar niet met de regeringspartijen. Ja, dat hebben we natuurlijk wel gevraagd van tevoren. Uh, maar die wilden dat gewoon niet. Die zeiden van uh, we wachten eerst het debat af. Of we gaan in het debat ons verhaal vertellen. Die wilden niet vooral al praten. Dus we hebben dat wel gepraat, gevraagd, maar uh, ze wilden gewoon die. Dat is, dat is het simpele antwoord. Ja, moeten wachten op vanmiddag. Om drie uur begint dat debat, geloof ik. Te veel jaren tachtig muziek en te weinig klassiek, te weinig Nederlandstalig. Eigenlijk krijgen we elke week wel klachten over de muziek die we draa draaien. En vandaag wil Barbara Zoyer weten waarom we zoveel Oude muziek draaien. Of het is niet alleen klachten. Hoor. Ik krijg ook heel veel uh, opmerkingen van mensen die uh, sommige liedjes dan wel weer heel leuk vinden. of die ze dan een hele tijd niet gehoord hebben. Dus dat, uh, dat heft elkaar redelijk op. Um, zij reageren. Ik heb dat mailtje van haar gezien. Uh, op uh, dat liedje van die Fine Young Cannibals. wat we draaiden. Dat was een jaren tachtig liedje. Nou, als ik gewoon even deze uitzending neem. Hè, dit zijn gewoon de feiten. Dus dit is niet het gevoel. Dit zijn gewoon de feiten van wat we hebben gedraaid. Wij mogen acht liedjes draaien over drieënhalf uur: drie in het eerste uur, twee in het tweede uur, twee in het tweede, derde uur en één in het eerste. In het laatste uur, hebben we net gehoord. Dan hebben we vandaag gedraaid twee keer liedjes, een liedje uit de jaren 80, Drie keer een liedje uit de jaren 70 En drie keer een hele nieuwe. Dus die zijn echt van 2018. En Maroon 5 was 2015. Dus nou ja, als je dat dan zegt, acht liedjes. Daar zijn er dus bijna de helft van. Is gewoon nieuw. Oké, okay, nou. Mooi weerlegd. Uh, Blijf reageren.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 Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn r1jn@nos.nl. Dennis, mooi, hoeveel heb je nog op je schermpje staan? Acht wieles, 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A5 richting Amsterdam is bij Westpoort een ongeluk gebeurd. Er staat nu drie kilometer file. De vertraging is volgens nog een minuutje of vijf. Kapotte vrachtwagen op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Knopend Gouwe en Knopend Terberrechtse Plein zorgt dat voor 20 minuten vertraging. De ook is nog dicht. Vanmiddag wordt in het het Barendse Bos, een gedenksteen onthuld... voor Aaron Rijman. Dat was een onbekende Joodse man... die vlak voor de bevrijding werd geëxecuteerd door de SS. Hij was onbekend... tot theatermaker Leon Giese zijn verhaal op het spoor kwam. Toen hij werkte als gastconservator voor het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. En hij, Leon Giese, dus reconstrueerde... wat er met die Loterijman is gebeurd tijdens de oorlog. Zocht in het Barendse Bos naar sporen. En dat leidde dus uiteindelijk tot die gedenksteen. Leon, hartelijk welkom hier. Dank u wel. Hoe kwam je, wat fascineerde jou zo in dat verhaal van die Aaron Loterijman? Nou, mij fascineerde. Ik was eigenlijk op zoek, eh, op zoek naar wie, die, wie zijn moordenaar eigenlijk was. En dat was een SS-er genaamd Willy Kula. En ik kwam in het strafdossier van Willy Kula. Hij is veroordeeld als oorlogsmisdadiger. En daar ineens stond dat hij eh, naast een bekende moord nog een moord had gepleegd in Baren. En niks in Baren herinnert eraan. Eh, en op een gegeven moment ging ik ook kijken op het Joods Monument. En er stond ook zo ongeveer niks over hem. Ik kon eigenlijk helemaal niks vinden over uh, Loterijman. En dat, uh, dat stoorde mij eigenlijk uh, erg. Ook omdat ik dacht, kijk, zo ziet dat er dus uit. Als jij uitgegumd bent, als je uitgegumd bent, dan ben je weggemaakt. En dan kun je dus niks vinden van iemand. En wat bij Loterijman is gebeurd, is dat uh, zijn moord eigenlijk vergeten is in Baren. En ik kwam daar eigenlijk een soort... Ik kwam hem nu bij toeval weer tegen en de vraag aan mijzelf was... ga jij dit nu ook weer vergeten of niet? En toen dacht je, ik moet daar wat mee doen? Ja, ik, ik had echt het gevoel, dit is een soort drenkeling in de zee van tijd... die op dit moment alleen mij heeft om zijn verhaal te vertellen... of in ieder geval te proberen uit te zoeken. En uh, het was toch een beetje van, uh, papa, wat deed jij? Uh, en toen dacht ik, nou, ik, ik ga dat proberen. Ja. Wat, wat was het voor man, die uh, loterijman? Uh, hij was een uh, Joodse tandarts. Kwam oorspronkelijk uit Utrecht. Uh, woonde en werkte in Amsterdam. Hij heeft in Utrecht bij, dat dacht ik ook. Hij is, is tandarts. Hij woonde in Utrecht. Heeft vast tandheelkunde gestudeerd. Uh, uh, en heeft hij misschien bij een studentenvereniging gezeten. Dat is zo. Hij zat bij Unitas. Ik heb een uh, senaatsvergadering over hem gevonden. Waar hij in een vechtpartij terecht was gekomen. Toen al. In <laughs> ja, de studentenwereld. Ja, ja, ja. ja, ja hij, volgens mij was hij luidrucht. Zo ook omschreven hoor. Uh, best niet op zijn mondje gevallen. Ik, misschien heeft dat, dat hem ook wel. Uiteindelijk zijn leven gekost hoor. Omdat hij ook uh, op straat kwam als onderduiker, in het café kwam, uh, illegale blaadjes kreeg. Dus blaad. hij, hij, hij verstopte zich niet, hij ging toch wel gewoon de straat op. Ja, ja, ja. Hij, uh, nou, hij, ik denk dat hij wel uh, uh, aanwezig was. En. Uh, uh, dus dus dat, is, dat is wel bijzonder. En uh, ja, uh, ik vind uh, wat rare dingen gevonden. Zoals dat hij bijvoorbeeld. Uh, hij is twee keer getrouwd met. en twee keer gescheiden van. Uh, dezelfde vrouw. Dat bleek een zangeres te zijn. die voor de radio. Caro Radio Zong. Daar heb ik nog opnames van gevonden. En uiteindelijk heb ik ook nog een uh, familielid van hem gevonden. die een foto had van hem. Dus. Uh, uh, Hoe, hoeveel tijd en werk heb je er wel in gestoken. om dit allemaal boven water te krijgen? Ja. Uh, yeah. Ja, dit soort dingen kosten veel tijd. Ja, ik ben denk ik in totaal af en aan 2,5 jaar hiermee bezig geweest. Ja, waar, waar, wat is dan de drijfveer eigenlijk? Waarom, ja, die man, die man een verhaal geven, maar voor jezelf ook een bewijs, nou, het, het, bewijzen? Nou, ik merk ook dat het bij mij ermee te maken heeft... dat, dat het uh, uh, voor mij goed is om de geschiedenis aan te raken. En om ook bij een aantal dingen stil te staan. En dan uh, daarnaast heeft het ook iets... Het uh, uh, is ook een soort zoektocht, een soort ontdekkingstocht... naar uh, stukjes die je kunt vinden en... Uh, uh, ik merkte dat ik heel nieuwsgierig ben van aard. Dus ik blijkt dat ook heel leuk te vinden. Ik kan dat uh, vrij lang volhouden. Wat was eigenlijk uh. de reden dat hij vermoord is? Nou, volgens mij puur en alleen dat hij jood was. Uh, de, de, de, de, eigenlijk dat verhaal gaat over een uh, aanzetcommando van de ziekerheidsdienst. Die in de laatste twee weken van de oorlog in Baren terecht waren gekomen. En die uh, toch nog gewoon echt huisgehouden hebben daar. Terwijl de oorlog eigenlijk al uh, verloren was... En uh, Rijman is opgepakt en uh, gevangen gezet door hen. Uh, maar de man waarbij hij ondergedoken zat... een fotograaf genaamd uh, Jaap Doezer... en de cafébaas waar hij vaak kwam, die zijn ook opgepakt. Alleen die konden zich vrijkopen. Die, die, uh, die fotograaf voor 500 gulden en die uh, cafébaas voor 1000 gulden. En Rijman kon zich niet vrijkopen. Ja, er zitten sowieso allerlei raadsels in. Want uh, hij lag uh, ook in het graf. Hij had gewoon geld op zak, ook. Hoor. Dus, dus dat, uh, kennelijk ging, dat ging helemaal niet over geld... Dat ging nee. echt over een Jood zijn. Eigenlijk. En, en jij bent ook in dat bos geweest om te ja. zoeken naar sporen. Heb je daar ook nog wat gevonden? Nee, ik heb dat hele stuk bos door een peloton van de genie uit laten kammen. Oké, eh, om twee dat gaat gewoon. Jij belt gewoon even Defensie en de Kam even dat stuk bos uit. Nou, het scheelt niet alles. Het, uh, ik, ik had uh, via een, een, een uh, uh, zeg maar, bevriend bedrijf in Utrecht, dat zijn bommenzoekers. Uh, Bombs Away heet dat. En uh, een van die twee bazen had bij die genie gezeten. Die heeft eigenlijk dat contact gelegd. Omdat ik uh, dat stuk bos eigenlijk systematisch uit wilde laten komen. Om twee redenen. Eentje is, uh, die moordenaar die zou daar ook uh, oorlogsbuit verstopt hebben. Daar is uh, die stiekem voor teruggekomen naar Nederland in 1959. En de Nederlandse regering heeft daarnaar gezocht, maar kon het niet vinden. En ik zocht sporen van uh, de moord op Loterijman. En toen uh, ben ik. Uh, mijn plan was. Om dat in eerste instantie om dat door de scouts te laten doen. Omdat de andere moord die Kula heeft gepleegd, die Mona is op Ernst van Kempen. En die zat voor de oorlog bij scouting. De scoutingvereniging in Baren heet Ernst van Kempen. Dus het leek me mooi om dat door de scouts te laten doen. En dan te begeleiden door het leger. Zodat je weet dat er geen kabouter op de lucht in gaat. Maakt maak er heel het theaterstuk eigenlijk van dan toch ook weer... Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja dat, maar dat is wat ik doe. Maar dus naast het feit dat, dat ik uh, de, dit verhaal daadwerkelijk vertel, zijn er ook echt dingen gebeurd. Zo, mm. zoals, en die uh, militairen hebben uiteindelijk uh, gezocht samen met de scouts. En dan merk je dat die, die uh, soldaten, die vonden het echt geweldig om te doen. Om in dienst van een verhaal en mm. de geschiedenis echt te zoeken nog wat gevonden daar dan, in het bos ook? Ja, heel, een, een musketkogel en een scherpe Russische munitie... en een belastingplaatje van de fiets. Heel veel dingen, ja. maar niet waar we naar zochten. Nee. De, er is een achterneef van Loterijman bij, hè, bij de onthulling van dat, ja. van dat gedenkteken. Wist hij van het bestaan van zijn, van zijn oom? F, uh, vaag. Uh, maar hij wist niks van de, hoe uh, uh, Loterijman aan zijn eind is gekomen. En, en dat vind ik ook wel bijzonder aan dit soort dingen uitzoeken. Dat je, dat je eigenlijk iets terug kunt geven aan iemand... van wie dat echte geschiedenis is. Dus hij, vond, hij, hij stelde dat nou. wel zeer prijs gelukkig. Ja. De onthulling is er. Ben je alweer met een nieuwe zoektocht bezig? Ja. Wat dan? Ja, dat kan ik. Ja, dat is iets. Ik kan wel, hier uh, gewoon luistert uh, niemand. <laughs> nee, ja, ik vind zeg maar, de psychologie van verstoppen heel erg interessant. Dus als ik iets verstop uh, en wat, wat, wat jij bijvoorbeeld terug moet kunnen vinden. En ik ben nu bezig met iemand die zelf iets verstopt heeft. Uh, en ik ben dat met haar aan het proberen terug te vinden. Maar weet ze, ze weet het zelf ook niet meer of is het? Ze weet het ongeveer ja. Okay. En het is een het uh, uh, uh, uh, uh, is een uh, ex terroriste van de Rotterdams fractie Oké. Okay. Oh, maar dat is. Hey, nou worden zijn ogen ja, groot. Ja, ja, ja. Nee, maar jij woont in Utrecht toch ook, of niet? Ja, ja, ja nee, ik uh, die waren daar ook actief toch? Ja, ja toen daar toen is een politie politieman man, doodgeschoten. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dus ik ben. Uh, en, maar zij, haar verhaal is heel interessant, omdat zij zich later voor de vrede is in gaan zetten. En uh, we zijn nu in de Hagen heugen aan het graven, Z zij en ik samen, om uh, uh, te achterhalen waar dat, uh, waar dat precies is. Zullen we afspreken dat als daar meer over is, dat je dan weer een keer terugkomt om daarover te vertellen? Ja, graag. Dank voor nu en voor dit verhaal. En vanmiddag dus in het Baanse Bos wordt die gedenksteen onthuld... voor Aaron Loterijman. U hoorde Leon Gies. Mag je nog één ding ja. zeggen? Ja, nou, ik, ik ga dit verhaal ook vertellen op 4 mei... in het kader van Theater naar de Dam in de Kleine Comedie. Dus mochten mensen het hele verhaal willen horen... dan zijn ze zeer welkom daar. Goeie aanvulling. dankjewel. 1, 2, 3, 3 voor de dag. Drie Zaken uit het Nieuws, gaat u meer over horen. Weer een rechtszaak rond de zorgboerderij in Meerkerk. Eerder werd de toenmalige eigenaar veroordeeld voor seksueel misbruik van een patiënten. Die zedenzaak zette de politie op een spoor van een mogelijke moord van een 29-jarige vrouw. Haar moeder, ex-medewerker van die zorgboerderij, staat vandaag samen met haar partner terecht. Ze zouden samen haar dochter hebben gedood en mogelijk zijn er ook nog meer slachtoffers nieuwe logo van de Johan Cruijff Arena wordt vanmiddag onthuld door Frank Rijkaard en de drie kinderen van Eberhard van der Laan. En dat is niet zomaar op 25 april, want dat is de geboortedag van de legendarische nummer 14. Bij de start van het voetbalseizoen 2018-2019 verandert de Amsterdam Arena officieel in de Johan Cruijff Arena. De directeur van de arena, dat is Henk Markering, die vond het zelf ook een beetje lang duren. Ik vind op een gegeven moment, als je een jaar geleden zegt... De, we spreken de intentie uit om die naam te wijzen... en een jaar later is dat nog niet gebeurd... Ja, dan, dan heb, je, heb ik toch zoiets van, dit, dit moet je opruimen... dit moet je, dit moet je oplossen, dit, dit, dit moet je niet laten zweven. En dan in Denemarken, daar doet de rechter uitspraak in de duikbootmoordzaak. U weet het vast nog wel, de zaak rond de uitvinder en mediafiguur... Peter Madsen. Hij wordt ervan verdacht dat hij journaliste Kim Wal heeft vermoord... in zijn zelfgebouwde onderzeeër. Correspondent Rolien Kreton heeft die zaak natuurlijk op de voet gevolgd. Rolien, wat is de verwachting voor vandaag? Nou, we weten dat hij geen uh, TBS zal krijgen... omdat hij toerekeningsvatbaar is verklaard. En dan zijn er drie mogelijkheden. Eén, hij krijgt een x-aantal jaar gevangenisstraf... Tweede mogelijkheid is dat hij uh, tot levenslang wordt veroordeeld. Dat is in Denemarken niet letterlijk levenslang. Je kunt een gratieverzoek indienen en in de praktijk word je dan na zo'n 15 jaar uh, vrijgelaten. En de derde mogelijkheid uh, is, uh, en dat gebeurt niet zo vaak, maar dat kan in dit geval wel gebeuren. Dat je gevangenisstraf voor onbepaalde tijd krijgt. Uh, dat is als uh, psychiaters oordelen dat je zeer gevaarlijk bent. Bent, en dat is bij hem het geval. Uh, bij deze straf kun je geen gratieverzoek indienen. In plaats daarvan word je jaarlijks door uh, psychiaters onderzocht. Die kijken dan in hoeverre je nog gevaarlijk bent. En het is dan de rechter die uiteindelijk over vrijlating beslist. En met deze straf kan het zijn dat je nog veel langer dus dan die 15 jaar in de gevangenis zit. Die zaak heeft heel Denemarken een tijd lang bezig gehouden. Logisch ook, want dat is een, aan alle kanten een, een, een, een, een bijzonder verhaal. Ja. Is dit de ...afsluiting van die periode? Ja, kijk, beide partijen kunnen in hoge beroep, zullen ze ook zeker doen... Uh, ...maar het zal ook helemaal afhangen van de straf die hij krijgt. Hè. Er is twijfel over de precieze doodsoorzaak. Die hebben ze niet kunnen vaststellen. Dat heeft te maken met het feit dat hij, de, uh, Peter Madsen... ...het lichaam van de journalisten in stukken heeft gezaagd... ...in het water heeft gegooid... ...en dus is er veel bewijsmateriaal verloren gegaan... Forensische artsen denken dat hij ofwel de keel van de journalist heeft doorgesneden... of dat ze is gewurgd, maar het uiteindelijke bewijs eh, hebben ze niet gevonden. Um, hij heeft steeds zijn verklaringen veranderd... maar zijn laatste verklaring is dat de journalisten door... Uh, uh, rookvergiftiging is omgekomen. Hij erkent alleen dat hij het lichaam in stukken heeft gezaagd. Dat is uh, ongeloofwaardig, maar het kan dus zijn dat hij no. alleen uh, voor lijkschennis wordt veroordeeld. Ja, En dat zal no. tot heel veel discussie leiden. We wachten de uitspraak af. Rolien Creton was dat. Karel Johan, snel met onderwerpen voor spraakmakers. Goedemorgen, Jurgen. Ja, uh, Dat gaat over het volgende. Oud-VVD-Kamerlid Ineke Desentje Hamming is hier vanochtend. En dan gaan we het hebben over de technologiebeurs in Hannover en wat zij daar allemaal heeft gezien. En uh, de directeur van de Johan van Kruif Foundation is hier. Jij zei het net al, hè? de ja. onthulling van dat logo vandaag. Zometeen is spraakmakers. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De Europese Commissie wil de verspreiding van nepnieuws via internet harder aanpakken. Nepnieuws ondermijnt de democratie, zegt Brussel. En daarom komt er een gedragscode voor onder meer Facebook, Google en Twitter. Ook moeten er lessen op alle scholen komen om kinderen bewust te maken van nepnieuws. PvdA-leider Ascher sluit niet uit dat hij vanmiddag een motie van wantrouwen indient tegen premier Rutte. De fractievoorzitter vindt het onbegrijpelijk dat Rutte een half jaar lang heeft ontkend dat er memo's waren over plannen om de dividendbelasting af te schaffen. Gisteren werden de memo's openbaar. Premier Rutte moet aan de Tweede Kamer uitleggen waarom hij de belasting heeft afgeschaft, terwijl ambtenaren van Financiën dat afraden.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 En de enige tropische ijsbeer ter wereld is gestorven in de dierentuin van Singapore. Inuka werd 27 jaar oud en had de laatste vijf jaar last van verschillende ouderdomsziektes. Om de ijsbeer uit zijn lijden te verlossen kreeg het dier euthanasie. Het weer in de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droog en breekt hier en daar de zon door. Vanmiddag weer meer kans op buien, mogelijk met onweer en het wordt 12 tot 16 graden. AMB Verkeersinformatie met nog een paar files op de A5 naar Amsterdam. Tussen Knoppen Raasdorp en Westpoort 4 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen het Gouwe en Knoppet de Brechtseplein 11 kilometer. Hier is de rechter rijstrook dicht door een kapotte vrachtwagen. En op de A28 Amersfoort-Utrecht voor het Knoppen Rijnzweert nog 4 kilometer. NPO Radio 1. KRO NCRW. Het is een kwestie van vertrouwen. Karl-Johan de Zwart Spraakmakers. Goedemorgen. Ja, en die kan wel eens een vertrouwenskwestie opleveren. Memo's die niet bestonden of waar we ons niets van kunnen herinneren... maar die we wel zelf schreven of in elk geval zelf besproken hebben. Nou, ze liggen nu op straat, een flinke smet op het blazoen van het kabinet... en die kan zelfs tot een motie van wantrouwen gaan leiden vanmiddag. Spraakmaker van de dag, Ineke Desentje-Hamming... voorzitter van de ondernemersorganisatie van de technieksector... en oud-VVD-Kamerlid. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u op een dag als vandaag blij dat u niet meer in de Tweede Kamer zit? Uh, ja, dat ben ik de laatste jaren wel vaker. Ja. Ik heb nu nog genoeg politiek uh, in mijn leven... om het uh, nog steeds heel erg leuk te vinden. Uh, maar er is ook wel uh, vaak gedoe waarvan ik denk... Ja, uh, als ik kijk naar de ondernemerswereld... Uh, die denken van, nou ja, daar is een hoop gedoe... op die haarigste vierkante kilometer. Ja. Laten wij nou maar gewoon ons werk doen. Mediaforum-gast Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL, is er ook al. Bert, de Europese Commissie, hoorden we net ook in het nieuws... wil meer maatregelen nemen tegen nepnieuws. Ja, is dat iets uh, dat je de EU wel kunt toevertrouwen? Nee, dat kan je de EU niet toevertrouwen. Dat is uh, uh, uiteindelijk als je niet een, een, een nepnieuws wilt trappen, dan moet je gewoon uh, kranten lezen als de Telegraaf, NRC, Volkskrant, en dan <laughs> luister je naar de NPO, Radio 1, ja. en dan weet je daar is geen of weinig fake nieuws. En uh, als de overheid al uh, allerlei vage websites moet gaan uh, bestrijden... en je ziet ook dat ze er heel vaak naast zitten. Een, een eerste proef heeft al uh, uitgewezen dat ze zelfs uh, nou ja, uh, uh, berichten van geen stijl... en dergelijke als netnieuws betitelde. En, en van Radio 1. En van Radio 1. Felt, ja. Dus uh, waar hebben we het over? Dat kunnen ze helemaal niet. En dat moeten ze ook helemaal niet willen. Dat is niet aan de overheid. En over vertrouwen gesproken. De stelling van ochtend in Stam.nl is dus... het kabinet heeft zichzelf ongeloofwaardig gemaakt... Uw standpunt horen op 0800-1101. Kunnen wij ons kabinet nog wel vertrouwen? Uit menig onderzoek blijkt al jaren dat het vertrouwen in de politiek steeds lager wordt. En de kwestie van de dividendmemo's zal daar nou niet echt bij helpen. Gisteravond bleek dat niet alleen premier Rutte, maar ook minister Wiebes van Economische Zaken... heeft gelogen over het bestaan van die memo's. Er staat inderdaad een tabel in met een procesbeschrijving. En daar staat wel degelijk in dat in de laatste week van augustus... de memo's over de dividend op de hoofdtafel besproken zouden worden. Ik heb daar geen bemoeienis mee gehad. Ik heb daar geen van de tafels... Over dit onderwerp onderhandeld. Hoeftafel, zijtafel. Ja, we worden er helemaal dol van. Nou, ik weet u zelfs niet eens welke memo je bedoelt. Op uw verzoek, schrijven de ambtenaren, hebben wij hier de dividendbelasting afschaffing geanalyseerd. Dit heeft niet op de fiscale tafel gelegen. Ze hebben zoveel tafels gecreëerd dat ze zelf daarin verdwaald zijn geraakt. Ze hebben die stukken niet gezien. He he, het kabinet heeft zichzelf ongeloofwaardig uh, gemaakt... is de stelling vanochtend in Stand.nl. U kunt bellen 0800-1101 of stemmen via Stand.nl. Ineke Desentje-Hamming, u bent, uh, en ik spreek u nu even aan... als oud-VVD-Kamerlid. Uh, bent u het eens of oneens met deze stelling? Laten we daar eens mee beginnen. Eh... Uh... Nou, zo uh, zwart-wit zie ik het niet. Het is hooguit een beetje onhandig geweest. Maar ik ken ja. toevallig die processen. En ik weet dat uh, in zo'n coalitiebespreking... Uh, dat er een lawine van papier bij te pas komt. Meters papier. Mijn brief vanuit de FME lag daar ook op tafel. Uh, ja, en daar moet de, je dus... Even voor de duidelijkheid... de ondernemersorganisatie van de technologiesector. Daar hadden namelijk ook wel wat wensen. Ja, ja. Uh, namelijk op het gebied van uh, de digitale revolutie... en hoe je daar de kansen voor pakt voor... De de industrie. Ja. En, en de uh, afschaffing van de dividendbelasting stond die uh, daar ook Die op? stelt daar niet bij. Maar okay. ik pleit wel altijd voor een uh, uitstekend uh, belastingklimaat. Omdat ja. dat hoort bij ons vestigingsklimaat. Ja, ja. Uh, dus die, je moet dat ook in zijn totaliteit bekijken. Ja. Maar ik denk ja, in die lawine van papier die ik dus ken. En ik ken die processen en ik ken die tafels. Het was net al even aan de orde. Een subtafel, een hoofdtafel. Een zijtafel. Een ja. zijtafel. Ja, ik, ik, uh, maar goed, ik als heb het wel zo... een beetje feeling met, uh, met dat proces. En wat daar dan misschien onhandig is gegaan. Maar als er nou zo'n lawine aan papier is... dan is de kans natuurlijk vrij groot... dat daar inderdaad wat stukken tussen zitten die daarover zijn gegaan. En dan is het misschien onhandig om te ja, zeggen... Uh, het is er niet. Kijk, uh, mijn brief is ook niet integraal in het regeerakkoord gekomen. En uh, hè, daar zou ik graag alsnog ja. het over willen hebben. Want er is nog steeds één niet geschreven paragraaf in het regeerakkoord. En die gaat over de kansen van de digitale economie. Maar daar zijn we nu druk mee bezig. Ja, u zegt het is uh, misschien te zwart-wit uh, om te zeggen... Uh, heeft zichzelf ongeloofwaardig gemaakt. Uh, als, uh, u zegt niet per definitie eens bij de stelling meteen. Uh, het is wel een beetje onhandig. Wat is hier misgegaan in de regie volgens u? Want ook nou, uh, die gang van zaken kent u natuurlijk. Ik, ik denk dat dat nu aan de Tweede Kamer is... om dat uh, uit te vissen en boven tafel te krijgen. Want daar heb ik natuurlijk geen enkel uh, zicht op. Dus dat zou speculeren zijn. En uh, ja. Ja, laat ik dat maar niet doen. Maar is het, het is onhandig, zoals het gaat. Uh, zoals ik het hoor, dan zou het een onhandigheid kunnen zijn geweest... in die hele lawine van papier, in die tafels. Dus, uh, uh, dat is mijn inschatting, maar ik, ik, ja. nogmaals, ik uh, ben van uh, verdere dingen niet op de hoogte. Ja, dus... Het zou wel getuigen van enige naïviteit, toch? Uh, als het komt door die lawine aan papier. Nou, nee. De, de, de, dat, gaat me, dat gaat mij gewoon allemaal te ver. Maar nogmaals, het is ook niet aan mij. Het is aan de Tweede Kamer om nu het uh, debat daarover aan te gaan. Ja, dat gaat vanmiddag om drie uur beginnen. Uh, Bert Huisjes, hoofd redacteur van WNL. Het kabinet heeft zichzelf ongeloofwaardig gemaakt. Eens of oneens met die stelling? Nou, ik ben het ermee oneens. Uh, dat is misschien wat harder dan uh, Ineke zegt. Ja. Um, nou ik, wat ik... zachter, het is maar net hoe je het uitlegt. Nou ja, nee, maar kijk, er zaten vier partijen aan tafel. Uh, er, zaten heel veel, er zat heel veel verstand en uh, vernuft uh, aan die tafels. Uh, ze werden gesecondeerd door hele stevige mensen. Uh, de, de partijleiders. Dus, um, uh, dat ja, de, de, kijk, je hebt inderdaad gewoon, um, um, je kan hebben dat er een memo is geweest, dat is besproken of niet is besproken. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het motief. En je wil gewoon de grote bedrijven in Nederland houden. Dat was wat het kabinet voor ogen stond. Ja, dat is de Deciële inhoud van het debat. Unilever. Maar het gaat natuurlijk ook om wat hier, uh, en dat is ook de stelling waar wij uh, een antwoord uh, graag op willen hebben van mensen vandaag. Dat is, dit gaat natuurlijk over vertrouwen ook. Waarom niet eerlijk zijn en gewoon niet zeggen uh, aan het begin van ja, uh, sorry, die stukken zijn vertrouwelijk. Ze zijn er wel, maar ze zijn vertrouwelijk, dus we gaan ze niet laten zien. Um, ja, maar het, het, het is niet eens zo'n kwestie van vertrouwelijk... als er inderdaad, inderdaad zo'n stapel aan uh, documenten zit. Zelf, zelfs het kleine omroep WNL produceert documenten voor dit soort gelegenheden. Dus oh. iedereen die een belanghebbende is in Nederland... in de Nederlandse economie of in de Nederlandse publieke sector... produceert iets. En daar staat dan een afweging van, uh, van uh, uh, argumenten in. En daar moeten dan heel veel mensen heel snel over oordelen. Dus of het inderdaad ja, uh, weggezwegen is of weggelegd is... nee, ik geloof dat helemaal niet. Oké, okay, we gaan eens kijken hoe er gereageerd wordt binnen we krijgen mailtjes binnen. En ook via Twitter en Facebook komen de reacties. Zo zegt Pieter Fokking dat er sprake is van Trump-mania. Politici weten vandaag niet meer uh, wat ze gisteren gezien, gehoord en gezegd hebben. Hij is het eens met de stelling. Niels Jacobs is het oneens. Hij denkt dat uh, nieuwe verkiezingen juist de geloofwaardigheid van de politiek onderuit zullen halen. Hij vindt dat Rutte hier niet over mag struikelen. Henk van Soest wijst erop dat er ook memo's waren die voor het afschaffen van de dividendbelasting waren. En hij vindt het ook dom van het kabinet dat ze zich nu tot een schietschijf van de oppositie heeft gemaakt. Arnold Biesheuvel, De Bellers. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bent u het eens of oneens met de stelling? Het kabinet heeft zichzelf ongeloofwaardig ja, ja, gemaakt. Ja, ik, ik zeg in mijn, mijn commentaar dat ik de begrip on, eh, ongeloofwaardig nog wel te vriendelijk vind. Oké. Okay. Je kan beter de begrip onbetrouwbaar gebruiken. Want laat ik eerlijk wezen, als in, in mijn verkeer met u, ik u ja. ronduit, uh, uh, tegen u staat te liegen dan is dat niet het ook probleem dat u verkeerde informatie krijgt. Maar ook de volgende keer, als ik met enige overtuiging eh, mij tot u richt... dan begint u toch te, te twijfelen aan de juistheid van mijn redenering. Nou, u zegt liegen, maar uh, wat Rutte heeft gezegd... is dat hij zich niet kan herinneren hè? Dat die, uh, of die stukken er wel of niet waren... en of hij die, die gezien heeft. Ja, maar kijk, dat is wat uh, anders dan dat ze er niet zijn misschien. Ja, maar dat gelooft toch geen mens. Dat gelooft toch geen mens dat je een besluit neemt van 1,4... Uh, miljard euro, of je het daar nou mee eens bent of niet. En dat je vervolgens dat niet laat checken, dat je daar geen bericht... Ik bedoel, zelfs de kleinste maatregelen die nu in het regeerakkoord staan... zijn voorzien van, van, van onderbouwingen en van geschreven stukken. Ja. Ik geloof, ik geloof dat, U er niks van. Dat, nee, dat is duidelijk. Roy... Ik geloof niet dat hij niet wist. En dat, dat andere, nee. want het andere, geldt natuurlijk ook voor de fractievoorzitters van de coalitie... dat ze, dat ze niet wisten dat die in er memo waren. Nee. Daar geloof ik helemaal niks van. Ja, Jan Schrijver, goedemorgen. Goedemorgen, met uh, Jan Schrever. Ja, het kabinet heeft zichzelf ongeloofwaardig gemaakt. Ja, voor mij zit het uh, probleem uh, dieper dan uh, of ze nou wel of niet dat memootje boven tafel halen. Want ja, uh, ja eigenlijk is in het hele, de hele manier waarop ze de kabinetten formeren ingebakken. Hè, dat ze op deze manier ja, toneelstukjes opvoeren, uh, zich van de dommen houden enzovoort. Nou ja, toneelstukjes uh, dat opvoeren, tot... het is een vertrouwelijk proces hè? Ja, maar dat, daar zit juist het grootste probleem in. Je moet in een uh, regeerakkoord, naar mijn mening... niet uh, dit soort afspraken die uit de lucht komen vallen... nooit iemand had erover nagedacht tot het opeens uh, naar voren kwam... En uh, moet je niet inhoudelijk gaan aftimmeren. Want dan komt, komt het op neer dat één partij... in dit geval was het dan de VVD... die krijgt op één onderwerp... wil het heel graag doorkrijgen... Uh, krijgen ze hun zin... De anderen zijn het er eigenlijk niet mee eens. Maar ja, ze slikken het omdat ze op weer op een ander onderwerp uh, hun zin krijgen. Ja. Zo uh, wilde D66 de, de Hillenwet uh, uh, afschaffen. En uh, CDA en VVD waren er absoluut niet mee eens. Maar ja, hebben dat geslikt. Zo krijg je dus uitkomsten in zo'n regeerakkoord... uit uh, zo'n achterkamertjesproces, handjeklap... Ja. Waar niemand eigenlijk blij mee is. Ja, nee. één partij dan. Maar wel nodig, ja. uh, die achterkamertjes... even tijdens dat formatieproces in ieder geval. Want je moet met één geluid naar buiten treden. En als, nee, uh, als we allemaal weten uh, wie voor en tegen was... dan ja, krijg je nooit een, een beter, kun je niet formeren. Dan, jawel, je kunt best, best formeren. Maar je moet niet zo uh, proberen uh, inhoudelijk dingen dicht te timmeren. Zoals mevrouw Hamming daarnet zei over uh, de digitale economie. Zo moet het ook precies gaan. Ze moet niet... Uh, treurig zijn dat het er niet in staat, maar blij. Het onderwerp moet ge geagendeerd worden. Ja. He, er moet dus ergens een afspraak komen. Dat, daar kunnen de politieke partijen ook een, elkaar op vinden... in zo'n regeerakkoordproces. Uh, Van deze onderwerpen vinden wij zo belangrijk... daar willen wij de komende vier jaren echt... Uh, een, uh, een sprong mee maken, een stap mee zetten. En dan moeten ze uh, vervolgens een proces gaan beginnen... in de samenleving, want daar gaat het ook om. Het gaat niet om... die een van die vier partijen of, of twee of drie van die vier partijen. Maar het gaat om wat uiteindelijk in de samenleving... aan verstandige en uh, gedragen oplossingen... van gevoel, goedgevoelde problemen uh, kan worden ontwikkeld. Ja. Dus mevrouw Hamming moet blij zijn dat het onderwerp... dat dat grondig en in overleg met de samenleving wordt uitgewerkt. En niet in een uh, achterkamertjesproces... waar je totaal onzeker bent over de uitkomst... en waar dus om dit soort toneelstukjes en uh, ja, rare processen uh, dan uh, het gevolg van zijn... waar de burgers uiteindelijk van denken, wat een rare, raar gedoe. Ja, nou ja, het is misschien een raar proces, maar je kunt wel eerlijk zijn over dat rare proces. Dat zou je ook kunnen zeggen natuurlijk. Nee, dat, dat, dat is volgens mij inherent, dat oneerlijke gedrag, inherent aan, het, uh, aan, aan de opzet... He, je, als je dus eenmaal met elkaar zegt... wij gaan nu zo'n zo uh, deal maken... en wij weten van elkaar wel... oh ja, dit was jouw uh, dingetje, maar... de anderen, die houden dus... He, die houden dus hun kaak op elkaar... Mm -hmm. die doen net alsof ze het ook voor zijn... terwijl ze het in hun hart niet zijn... daar begint toch al het, het onwaarachtige. Dat is toch duidelijk? Nou, je moet daar niet, niet aan, aan beginnen. Je moet gewoon uh, met elkaar het eens worden... over bepaalde onderwerpen ja. en dan... Met de samenleving in. Dan ga je in uh, gesprek parkeren. met de samenleving. Oké, okay. Jan Schrijver, dank u wel. Ik leg hem even voor aan mevrouw Decentje Hamming. Aan mevrouw het is altijd goed om met de samenleving in gesprek te gaan. Ja. Want waar ik het net over had. Hè, de, dat er een uh, nationale digitaliseringsagenda uh, in de maak is. Uh, daar zou mijn suggestie van zijn. Uh, hè, kijk nou een beetje welke ambitie jij wilt neerzetten als uh, kabinet. Mm -hmm. Maar ga dan zo snel mogelijk met bedrijven, met vakbonden enzovoort. enzovoort, uh, Met de samenleving dus in gesprek om dat uh, samen te ontwikkelen. Want niemand kan dat meer alleen. Dus ik ben het wat dat betreft ja. met deze manier eens. Ja, Zijn ze wat dat betreft? Uh, of nou ja, behalve niet transparant ook een beetje te, te greten geweest... om dit al zo uh, dicht te timmeren uh, tijdens de formatie? Uh, u bedoelt het punt van de dividendbelasting? Zeker. Uh, nou ja, ik denk dat er ook wel uh, aanleiding toe was. Want uh, als ik het nu hoor, is uh, Unilever toch in Nederland gebleven. Ja. Uh, vanwege deze uh, belastingfaciliteit. En daar is natuurlijk een groot economisch belang mee gemoeid. En uh, ja. arbeidsplaatsen. Die adviezen zijn trouwens tegenstrijdig. Hè? Dat weten we nu dus. Doordat ja, de tijd was, zal uh, het leren. Ja, precies. Uh, ik ga even naar Jan Driessen, communicatiestrateeg. Uh, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En voormalig campagne-stratege van de VVD dus. Uh, um, uh, niet eens met de stelling, begreep ik, hè? Maar er is hier toch nou, wel uh, gewoon eigenlijk. gelogen, eigenlijk, of niet? Er is uh, natuurlijk niet handig gecommuniceerd. Maar de stelling vind ik lichtelijk overdreven. Het gaat natuurlijk niet over de betrouwbaarheid van een heel kabinet. Hè. Het gaat hier om een heel onhandige manier van communiceren door, uh, door Erik Wiebes. Hij hmm. had gewoon gezegd, natuurlijk moeten er... Uh, uh, tijdens zo'n formatie uh, heel veel adviezen worden ingewonnen. En ja. de formatie heeft geloof ik 208 dagen geduurd. Er komen duizenden adviezen op. af. Hij uh, ja, had moeten zeggen, er zijn meer, me meerdere, misschien wat meer dan tien. Uh, memo's geweest, ik heb er zelf ook geschreven. Maar de ja. hoofdvraag zal zo meteen tijdens het debat zijn: is dit een kerndocument? Dat volgens de formele regels afgedragen had moeten worden aan de Kamer ja of nee. Ja. En, daar gaat die vraag natuurlijk dadelijk over. Daar gaat die vraag over. Maar ik wil toch nog even kijken naar het proces dat daar aan vooraf ging. Want uh, dat is dus nu gebeurd. Hè. Het is openbaar gemaakt, maar uh, het is eerst ontkend. Uh, uh, toen wist men niet van het bestaan, toen weer wel. Uh, dat is natuurlijk, nou ja, op zijn zacht gezegd, onhandig gespeeld, inderdaad, zou je kunnen zeggen. Dat verdient niet de schoonheidsprijs. Hè. Uh, dat is helder. Uh, ik snap ook niet waarom dat ontkend is, in eerste instantie. Nee. Aan de andere kant. Er komen heel veel memo's, heel veel adviezen ja. en lobbyisten... die richten zich op die formatie. Dat is die lawine waar mevrouw De het ook over heeft. Ja, ja het, het, het, het over had. Hè. Dat is, dat, dat, dat. En, en ik ben tegen die openbaarmaking daarvan. Het is ook in het belang, hopelijk, van de PvdA en GroenLinks... dat niet alles openbaar wordt. En het is ondenkbaar dat alles openbaar wordt. Partijen moeten na een felle campagne... ...standpunten herzien, dat gebeurt onder een snelkookpanregime op zo'n moment. Uh, er worden allerlei stukken gemaakt. Het is ondenkbaar uh, en het is ook het geheim van de keuken en van de kok op zo'n moment dat het geheim blijft. Dit is ondoenlijk. Het is nu uh -huh. al heel erg lastig. Dat, dat is dat ook dat waar Rutte het... zich aan vasthoudt. He. Dus dat hij bij hoge uitzondering dan nu dit wel doet. Uh, omdat de schade waarschijnlijk groter is... als hij niet uh, het openbaar nou maakt ja, dan de de als hij dat wel doet. Er is tegenwoordig een enorme druk... ook vanuit ja. social media, vanuit de media... vanuit de publieke opinie... om dat dan openbaar te maken. Maar ja. ik denk dat het in belang ook van toekomstige formaties... Het is dus niet voor niks radiostilte... Uh, die uh, in acht genomen moet worden. De druk van de buitenwereld is enorm groot. Als je daar... Met vier partijen die altijd water in de wijn moeten doen, waar altijd één partij het ene wil hebben en het andere wil hebben, waar over en weer gegeven en genomen wordt. Als je eruit wil komen, dan kan dat niet in de volle spotlights van de pers en dan kan dat ook niet in de volle uh, openbaarheid zijn. En nee. dus wat uiteindelijk als kerndocumenten op, op tafel de hoofdtafel terechtkomt. Ja, dat kan gedeeld worden. Natuurlijk en moet gedeeld worden ja. met de Tweede Kamer. Maar om al die onderliggende stukken te delen... dan is volgens mij elk formatieproces ja. bijvoorbeeld buit mislukt. Oké, okay, dat kan ik volgen. Maar wat ik niet kan volgen is waarom er niet gewoon is gezegd... Uh, die stukken zijn er. Alleen we gaan ze niet delen. Want dat is een vertrouwenskwestie zoals u net uitlegt. Waarom is daar niet gewoon meteen vanaf meet af aan eerlijk over gedaan? Dat is met de wijsheid van de terugblik inderdaad... Uh, nou ja, dat is toch een beetje... Dat ook niet kapot ja. worden. Hè? Ja. <laughs> dus nee. je, je, je denkt... Uh, nou ja, je hoopt misschien dat het, dat het, wel, dat het wel onder de, avond de tijd kan blijven. Maar met, met, met, met zo'n belangrijk onderwerp, waar ja. zoveel geld mee gemoeid is, 1,4 miljard, uh, wat zo'n politiek issue is, daar had je denk ik vanaf het begin af aan klare wijn over moeten schenken. Ja. En ook moeten zeggen. En natuurlijk zijn er memo's over, maar die gaan we niet openbaar maken. Die zagen ja. we niet op de formele tafel. Ja, had dat dan dat duidelijk de woorden, gezegd. De formele en dan ben je daar doorheen gereed. Ik denk dat de kernfout inderdaad is dat Wiebes op enig moment... en on camera is gaan ontkennen op een wat onhandige manier... dat er überhaupt memo's waren. Nou, ja, ja, u zegt op een wat onhandige manier, maar die persconferentie vrijdag... Uh, nou, dat loog er niet om. Uh, en zijn houding richting die journalist, dat was ook... Uh, nou ja, ik wil niet zeggen denigerend, maar hij was vrij stellig. Dat kun je toch niet meer onhandig noemen? Ja, dat is onhandige communicatie. Hè? Op een gegeven moment dan, dan, dan kom je in een vuik terecht van, van een ontkenning en een ontkenning en een ontkenning. We hebben dat ook gezien ja. met het bonnetjes uh, affaire. Uh, je dan gaat het niet meer over de affaire zelf. Daar kun je allerlei opvattingen over hebben. Maar de vraag is heel erg simpel. Uh, hoorde dit tot de kerndocumenten die formeel afgedragen hadden moeten worden ja of nee? Mm. En als het antwoord is nee, ja. dan, dan, dan, dan, dan is er ook niets met de vertrouw, betrouwbaarheid van het kabinet aan de hand. Nee. Gaat hij dat vertrouwen vanmiddag uh, terugkrijgen van de oppositie en van de kiezer? Ook niet onbelangrijk in dat debat van drie uur vanmiddag? Uh, Mark Rutte is een, uh, is, een, uh, is een topspeler in de politiek. Ja. Uh, Wat Mark zou u hem adviseren kent... op dit moment? Hoe moet hij daarin in dat debat? Wat uh, moet uh, zijn houding zijn? Die dat hij een een culpa kan uitspreken over de manier van communiceren... Ja. maar heel helder en hard op inhoud kan blijven. Eh, dat dit een document was wat, wat, wat formeel niet afgedragen had moeten worden. En dan is er in de kernrelatie tussen Kamer en Kabinet ook helemaal niks aan de hand. Oké, okay, communicatiestrategie Andrisa, hartelijk dank. Ik ga naar Roy Groenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens met de stelling? Ik ben het eens met de stelling, ja. Ja, zeker. U vindt deze leugens een kwalijke zaak? Ja, helemaal. Want uh, we, we, we, uh, we worden opgevoed uh, dat we altijd de waarheid moeten spreken. Dus ja. dat is En, en wat, ik, wat ik nog kwalijker vind, is dat het uh, is, is niet bevorderlijk is voor, uh, voor de stembusgang in Nederland. En, en, ja, en, en dat is een zeer, zeer ernstige zaak. Want ja. de mensen die denken dat de politiek zakkenvullerij is, ja, die worden met dit soort uh, die worden in hun denken ja, ja. En, en dat is heel jammer. Ja. U denkt dat het gevolgen heeft dat mensen uh, niet meer gaan stemmen, omdat het vertrouwen dat toch al niet zo groot was, nu eigenlijk wel een soort van nekslag heeft gekregen? Ja, er zijn, er zijn mensen die denken van zie je dat we gelijk hebben, terwijl ik juist, in tegens, in tegendeel zou ik toch die mensen willen oproepen om zich toch niet hierdoor te laten misleiden, maar toch die democratische gang, ja. de gang te laten gaan. En toch naar de stembus te gaan, want ja, ja het kan altijd goed komen in de toekomst. Dat is waar. Vindt u dat het kabinet moet aftreden? Even naar die toekomst gekeken dan, tot slot. Ik geloof niet dat het uh, die wending zal aannemen. Ik geloof nee. niet dat we nu op dit moment zitten te wachten op een kabinetscrisis. Maar een flinke reprimande aan de minister-president of aan het kabinet. Zo op zijn plaats zijn. En ik geloof niet dat de geloofwaardigheid punten zal maken vandaag. Juist naar beneden. Roy Groenberg, dank u wel voor uw reactie. Ik ga deze afsluiten. Het is 675 stemmen die er zijn uitgebracht. 88% is het eens met de stelling. En 12% oneens. Het kabinet heeft zichzelf ongeloofwaardig gemaakt. Dat was de stelling. Je zou het bijna vergeten, maar dat is natuurlijk nog veel meer nieuws vandaag. Ineke Dessentje hamming onze spraakmaker van vanochtend. Uh, uw nieuws van de dag speelt in de regio Eindhoven. Ja, want ik las in de krant dat uh, de twee uitvinders van de nieuwe machine van uh, ASML, dat heet de EUV-machine, uh, dat die genomineerd zijn voor een hele belangrijke prijs uh, voor het Europese uh, octrooienbureau. Ja. En ik vind dit zo'n prachtig nieuws, want ze zijn er twintig jaar mee bezig geweest. Het is gelukt en uh, dit is zo fantastisch dat uh, zo'n bedrijf als ASML misschien wel het best bewaarde geheim van Nederland, maar misschien ook wel het beste bedrijf van Nederland op dit moment die zo belangrijk is voor onze economische groei... He, wat ook te zien is in de regio Eindhoven... Uh, dat die nu in het zonnetje hiermee komt te staan met deze uitvinders. Ja, dat vind ik uh, ja, wat, wat, fantastisch. Wat, wat, is, wat is die uitvinding? Die uitvinding is dus een nieuwe manier van het uh, produceren van chips. Dus die ja. uh, ASML maakt machines die chips produceren. Dus die in je iPhone zitten. Mm -hmm. um, en dat kunnen ze nu op een uh, meer spectaculaire manier... waardoor die chips nog beter gemaakt kunnen worden. Want wij vragen eigenlijk om steeds meer mogelijkheden in je iPhone. Ja. Dus die druk die zit daar enorm op. En tot nu toe is niemand in de wereld erin geslaagd... om deze machine na te maken. Zelfs de Chinezen niet. Dit is echt de trots van Nederland. En dat... Deze uitvinders dan genomineerd worden. He, daar hoor je vaak niet zoveel over. Uh, die wil ik dan nu ook in het zonnetje zitten. Dat is echt mijn nieuws van ja, vandaag. Bij deze. We blijven nog even in uh, ondernemersferen, Bert Huisjes. Want uh, jij werd getriggerd door een kop in de Telegraaf. Koningsdrama bij Blokker. Nou ja, zoals uh, Ineke het heeft over Hollands Glorie. Uh, ja, was dit ook Hollands Glorie? Hè? Blokker Ooit. was het uh, de grootste. Uh, het familiebedrijf met het grootste aantal winkels in Nederland. Tienduizenden werknemers. En daar is eigenlijk een heel groot probleem aan de top ontstaan. Dat zij eigenlijk voortdurend nieuwe, nieuwe directeuren erin zetten. En, en er weer uitgooien. En ze krijgen het lek niet boven water. Ja, sinds het overlijden eigenlijk van Jaap Blokker. Sinds het uh, overlijden van Jaap Blokker. Is het zijn ze een zij, beetje een stuurloos schip. Ja, ze, ze, ze, ze kunnen de concurrentie met de action kunnen ze moeilijk aan. Ze hebben enorme concurrentie van internet. Ze hebben daar niet op ingezet. Want Jaap Blokker geloofde niet in internet. Nou ja. Dat, dat zijn dilemma's die familiebedrijven in Nederland best wel treffen. We hebben een hoop, hè? we hebben 280.000 familiebedrijven in Nederland. Ja. Uh, en in al die familiebedrijven speelt opvolging best wel een grote rol. Nou, ik vind het heel leuk om te zeggen dat de NPO deze zomer... een nieuwe serie gaat maken over familiebedrijven en, en juist die opvolging. Dus oh, ik ja. zie je ook dat zo'n publieke omroep heel erg toevoegt aan wat er in Nederland leeft. Maar ik, uh, uh, ik zou echt willen pleiten van... Uh, we moeten best wel zuinig zijn op dit soort iconen in onze economie. Want uh, uh, voor je het weet... Zitten we allemaal bij Aliexpress en uh, Amazon en hebben geen eigen, eigen bedrijven meer. En daarom ja, zo'n ASML ja. is ook zo belangrijk dat je echt, ja. je moet toonaangevend zijn. En ik, ik wil ook nog wel even terugkomen op die dividendbelasting. Zo'n Unilever en zo'n Shell, dat hoort natuurlijk in Nederland. Dat zijn natuurlijk bedrijven die hier wel hebben. En dan kun je zeggen: van ja, nu kost het ons 1,2 miljard. Maar als je kijkt van hoeveel advocaten er werken, broodjeszaken, bloemisten. wat voor economie er omheen groeit en bloeit en uh, leasebedrijven. Ja, dat wil je toch allemaal in Nederland hebben? Ja. Ik bedoel, we willen nou ja, niet ja, achterlopen goede adviezen in... zijn de adviezen van het ministerie van Financiën. Uh, die wijzen een andere kant op. Hè. Die zeggen: Nou, doe, doe het maar niet, want het is allemaal hoogst onzeker wat ons dat eigenlijk gaat nou, opmachten. Maar, maar we mogen ook wel even terugvallen op ons gezond verstand. Op het moment dat de grote bedrijven je land verlaten. Dan is er iets heel ergs aan de hand. En uh, wij moeten het hebben van een. Vraag is dat, of dat vanwege de dividendbelasting is? Hè? Nou, je moet, je moet ook eens even bedenken dat ons bruto nationaal product. is de helft van heel Rusland bij elkaar. Moet je nagaan. Een landje met 17 miljoen inwoners. heeft bijna evenveel. Uh, of de helft van het bruto nationaal product. van een groot land als, als Rusland. Ja. Dus de, dat moeten we bewaken. Dan moeten we gewoon uh, verder omhoog stuwen. Anders dan blijf je achter en dan ben je straks het oude Europa ja maar, nou, Nee, absoluut. Uh, maar je, je werkt uh, tegenwoordig steeds meer, dat noemen ze ecosystemen. Hè? Dus jij noemt de broodjeszaak, maar uh, de, de, tussen de broodjeszaak en Unilever en, en Shell zit Zeker. een hele hoop. Namelijk start-ups die ze ook uh, in werking hebben en die ook allemaal nieuwe innovaties betekenen. En, en dat innovatieklimaat in die R&D zit ook hier. Ja. En dat is zo ontzettend belangrijk. En, uh, en je universiteiten? Ja. Universiteiten, moet, ja, Je ja, moet natuurlijk, natuurlijk een aantrekkelijke werkgevers hebben om ja. topuniversiteiten in je land te kunnen hebben? Ik bedoel, ja. als er helemaal niks te doen is, ja, dan krijgen we straks allemaal zoveel universiteiten waar je, ja, weet je wel, uh, alsof je de Universiteit van Harderwijk nog zou hebben. Ja, goed, dit spreekt, is, dit de is de, de kant van het verhaal. Jullie zijn duidelijk uh, voor de afschaffing van die dividendbelasting. Maar ja, er zijn nee, natuurlijk maar, ook je, wel argumenten tegen in te voeren. Nee, die zijn er niet voor niks. Nou, ja, Namelijk dat je, je 1,4 bijvoorbeeld je, de zorg misloopt op die manier, die je daarvoor zou kunnen gebruiken. Ja, dat zijn natuurlijk die keuzes die maak je als land. Wat is je ambitie? Wat wil je voorstellen in de wereld van morgen? En natuurlijk de zorg. Dat is bijna een bodemloze put. Nou ja. dat, ik denk dat, ja, zonder we moeten... economie kan je die zorg helemaal niet financieren. Exact, dus we moeten de taart vergroten. En dan kun je ook dat meer aan zorg besteden. We praten zo verder.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 Mag ik een e-bike met beltwrijven en een accu van 500 wattuur als te Daarom presenteert Gazelle e-bikes en koffie. Kom ook uitgebreid e-bikes testen en koffie proeven van een echte barista. Dit weekend in het Gazelle Experience Center in Groningen. Ah. Oeh, oh.